See I'm gonna stay ZANG Cool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 Forward. In a way, it's all a matter of time. I will not worry for you. You. Will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 I'm Van ZFM GF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 Als toen ik het origineel nog had, het gouden goud maakt klein. Dit hart ik heb het pas gekocht, bewust een, een tweede hand. Je blijft geen gouden koper, Geen gouden ook al kopen. Had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al.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 Houd hard. De dames voor u hebben het al vast bezwaard. steeds maar lief, dat kan geen kwaad.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 Dik Hart Hark met het NOS-journaal. Staatssecretaris Bleker heeft excuses aangeboden aan PVV-leider Wilders. Op een verkiezingsbijeenkomst van het CDA zei Bleker gisteren... dat hij nog steeds niets van de PVV moet hebben. Alleen het woord tuigdorpen al werp ik verre van me, Voegde Bleker daaraan toe. De staatssecretaris zei ook dat hij walgde van het hoofddoek, hoofddoekjesgedoe. Bleker heeft inmiddels zijn woorden afgezwakt. Hij liet Wilders vanochtend weten dat hij te algemeen over de PVV heeft gepraat... en dat hij het alleen over standpunten had moeten hebben... Eerder vandaag klaagde Wilders over de uitspraken van Bleker bij cda vicepremier Verhagen. De Libische leider Gaddafi verliest zijn greep op het land steeds meer. In de stad Misrata, op 200 kilometer van Tripoli, zijn gevechten aan de gang, melden persbureaus. Aanhangers van Gaddafi zouden betogers hebben aangevallen. Volgens een lokale tv-zender houdt Gaddafi straks een toespraak. Tegenstanders hebben opgeroepen om morgen massaal in Tripoli te demonstreren. Via sms'jes wordt de inwoners gevraagd morgen na het middaggebed de straat op te gaan. Oprichter van Wikileaks Julian Assange mag worden uitgeleverd aan Zweden. Hij wordt in dat land beschuldigd van aanranding en verkrachting van twee vrouwen. Assange heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken. Zijn advocaten zijn bang dat Zweden hem zal uitleveren aan de VS waar hij mogelijk wordt berecht voor het lekken van ambtsgeheimen. Assange kan nog in beroep gaan tegen zijn uitlevering aan Zweden. In het aardbevingsgebied in Nieuw-Zeeland zijn nog drie Nederlanders met wie geen contact is geweest. Volgens de alarmcentrale Eurocross kan dat betekenen dat ze slachtoffer zijn geworden van de aardbeving. Maar het is ook mogelijk dat ze zich gewoon nog bij niemand hebben gemeld. Sommige reizigers hadden alleen bij hun familie gemeld dat ze ongedeerd zijn. Daardoor is de lijst met Nederlanders die in het gebied rond Christchurch nog wordt vermist flink korter geworden. Het weer bewolkt en hier en daar mistig